Dit yeah. is de daverende donderdag op Radio 501. Nee. Nu op Radio 5.0 oh, Donderslag met de regisseur van dit Ja is Radio Donderslag.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 Ja hoor, goedemiddag. Het is weer zover. Dit is Donderslag op Donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 24 maart 2011 en dit is de 49e aflevering van Donderslag. Buiten is lente en binnen in studio 11 is het donderslag. Hartelijk welkom deze middag. Uh, we laten deze week de winter definitief achter ons en we gaan natuurlijk lekker lente vieren. En dat doen we dit weekend met het vooruitzetten van de klok. Een uurtje vooruit met grote gevolgen. De zomertijd. Ja, en dan kun je wel een uurtje korter slapen, maar dan ben je na een paar dagen dat weer mooi vergeten en geniet je van de langere avonden. Vandaag in donderslag heb ik wel uh, twee uh, tassen vol lekkere muziek. En dat kan ik niet allemaal draaien natuurlijk, maar ik ga weer wel mooie keuzes maken uit deze twee grote tassen vol. Ook vandaag de vaste rubrieken en straks ga ik bellen met Rob Ricard. En om half drie is Theo van en weer met zijn blog. In het tweede uur draai ik de donderis van vandaag en ik heb weer een recept via e-mail ontvangen en er komt langs om ongeveer kwart voor bier. Wat dacht je wat? We gaan starten met de muziek. De eerste plaat van deze lentevolle donderslag is Zeer Zomers en die is van Las Ketchup met de Ketchup Song. Gooi haar los en we zijn er tot bieruur. Oh, dat was Lars Ketchup met hun zomerrit, hun Brabbel Song. Uh, wat ik al lange tijd niet meer heb gehoord is muziek van George Benson. Het klinkt wel altijd een beetje erg polijst en soms zelfs een beetje glad. En ik denk dat dat misschien de reden is dat je George Benson niet zo vaak op de radio hoort. Maar vandaag hoor je hem wel met Give Me The Night. Met het uh, fantastische programma Doe de donderslag. <laughs> hey, goedemiddag. Uh, ik bel je voor de tip van de sluier Dat kan ik geven Ja, dat lijkt me leuk Wat heb je voor de leuke tip van de sluier uh, deze keer? Um... Nou, ik hoor nog niks Nee het, het, Ben je papier, um... heb ik kwijt? Nee, nee, nee, nee, nee nee, Ik, heb, ik zit even, te... ik moet het, moet het ook niet te makkelijk maken natuurlijk Oké okay. Je zit er niet aan de berenburg hè? Nee, nee. Oh, okay. nee, dat is goed. Ik zit nergens aan. Oh ja. nee, dat nee, is goed. Ik kan vertellen dat uh, de, er zingt weer een mevrouw. Oh, weer een mevrouw, ja. Ja, dat is in verband met de quota, hè? Ja. En uh, ze komen, de, de groep komt uit uh, Canada. Ja, Canada, ja. En ze hadden in 1986. Schrijf even mee, hè? Canada, ja. ja en in 1986 hadden ze hun debuutalbum. Boot Album. Hadden ze een de Album? Ja. In 1986? Ja. Ja, heb ik genoteerd. Ja, en wat voor soort muziek is het? Nou, over het algemeen erg bluesy. Bluesachtig. Oh, heb je de ik? Blues. Nee, ik vroeg of je de ik had. Nee, nee, oh. blues. Ja, blues, oké. Je hebt de blues. Um, ja, en is het een oude mevrouw of een jonge mevrouw? Of uh, geef je dan te veel weg? Nou, om we luisteren, als ze in 1985 hun eerste album in elkaar geschroefd hebben... Ja. In 1986, dan, dan zijn ze inmiddels wel oud, denk ik. Ja, dat zou kunnen, ja. Dat is al 30 jaar geleden, bijna. Ja, ja. Dan zijn ze al uh, minimaal in de 50. Ja. Nou, ik, ik kom er zo niet uit, maar uh, dat komt straks, straks, straks maar half bier. Ik ga een plaatje draaien. Ik vond het leuk, namelijk. Uh, vorige week hadden we Lucinda Williams. Ja. En uh, die ga ik uh, nu nog een keer draaien. Vind oh, ik wel leuk. Oh, leuk. Uh, heb jij nog zin om een maand te kondigen of uh, zeg je van, draaien maar? Uh, ga je dezelfde draaien? Ja, dezelfde als vorige week. Oh, nou, ja, dan dat... moet hij dan weer uh, even een plaatje tussendoor. Lucinda Williams van de LP uh, Blast met het nummer Buttercup. Oké, okay, en... tot, tot straks. Bedankt. Hoi. You will never call to the damage that's been done. You will never stop, cause it's too much fun.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 24 uur per dag. De beste muziek. Ik ga nu proberen om het hele area. te Crosby, Stills, Nes en Jong met een song van Déjà Vu. En dat is een van de klassieke albums van Crosby, Stills, Nes en Jong. Almost Cut My Hair. Almost Cut My Hair.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 My paranoia. Like looking at my mirror and seeing. Was dat. Ja, en dan moet je weten dat eind jaren 60, begin jaren 70... het haar met name, de lengte van het haar... dat stond voor vrijheid, verandering en protest. Kom daar tegenwoordig nog maar eens om. de regio is Friesland. Dit is 501. 501. 24.67. 24.7. Internet only. The fucking place so high. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. Echte muziek. De releasedatum van deze plaat is 14 maart 2011... Het komt van de EP de Submarine en het is van Alex Turner. En het heet Driver Waltz. I etched the face of a star. at the heartbreak De grote zusplaat. De grote zusplaat. De plaat uit de jeugd van mijn grote zus is Blueberry Hill van Fets Domino. I've found my on oh, blueberry. Zijfets Domino uit New Orleans. We gaan nu luisteren naar de Backstreet Boys. Dit is Radio, 50. is Radio 5.0. Show me the meaning of being lonely. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love.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 blog.nl 24 maart 2011 Grappiger dan het C.J.I.B. Ik zit dik in de shit. Toen we terugreden uit Oostenrijk kon ik het niet laten om op de ring van Keulen het gas iets te hard in te trappen en nu moet ik op de blaren zitten. De aanklacht is vijf velletjes lang. Paragraaf 41 Abs. 2, paragraaf 49 StVO, paragraaf 25 StVG, weet ik wel allemaal, 11.3.3 BKAT. Heb ik dat allemaal op mijn geweten? De Duitsers zelf hangen bij elke snelheidsbeperking gelijk in de ankels. Die zijn niet zo stom zich te laten flitsen. Op de hard rijden staat in hun land volgens mij bijna de doodstraf. Ik bibber en ril. Wat hangt me boven het hoofd? Nou, dit toleransabzoek reed ik 18 km per uur te hard. Verwaard, paragraaf 5650 des UBO Ordnungsrichter Keitin OWIG komt dat op een boete van 30 euro plus een paar vette actiefoto's waarin de Efteling een tientje per stuk voor zou betalen en een Nederlandse vertaling van heel het schrijven. Indien u mijn aanwijzingen niet zeker niet volledig kunt lezen of begrijpen, raad ik u aan u op uw kosten een passende vertaling te verschaffen. U volkomt daardoor dat nadelige gevolgen op de kop toe te moeten nemen. Dat is lachen die Duitsers. De tijd dat je als buitenlander bang voor ze moest zijn, ligt duidelijk ver achter ons. Ik vind ze hartstikke grappig. En dat voor mijn drie tientjes. Kom daar in Nederland nog eens om? Lang geleden dat ik zo heb moeten lachen om een accept van het CJIB. Dit was Theo Verriet. Meer informatie, blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Chico Banks van zijn album Candy Licking Man uit 1997 is dit All Your Love. Het is half drie geweest, je luistert naar de Radio 5 Leendaveren de donderdag en die duurt tot middernacht. Ik ben er tot vier uur. De Fab 4. John Paul, George en Ringo. Zij waren er ook weer bij. Zij speelden vandaag in Donderslag de word van het album Rubber Soul uit 1965. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland. Dit is Radio 5.1. <tied> donderslag met de van Biesveld. Die van diesel weet ook alles van de secretie. Maar dat ga je allemaal willen weten, joh. Bekend van Cleveland's Cleveland is John Fogerty: Change in the Weather. Change. Say Radio 51 Flashback is dit keer een stevige rocker, een stevige muziek. U kent hem vast nog wel: Highway to Hell van ACDC. Pine Top Perkins is op 21 maart, afgelopen maandag was dat, overleden. Hij maakte lange tijd deel uit van de begeleidingsband van Muddy Waters. Hij is 97 jaar geworden. Van hem nu Grinderman Blues. En of called me Pine -top Perkins. And some me the grinding man. Some of them call me Pine Top Perkins, and some of them call me Nick Grinding Man. Now I'll let you have it quiet and easy, I let you have it on an easy plan. So many customers Tell it take me whole week to get it wrong. I so many customers Tell it take me whole week to get it wrong used to have them. I don't be on easy darling because i ain't going to let you down you Pine Trop Perkins and some of them called me the Grinding Man. Used to. Some of them called me Pine Trop Perkins. Swear some of them called me the Grinding Man. Well, now I'll let you have it Quite an easy. I let you have it on a easy plan. Dit, on a easy plan dit, dit is deze week de Radio 501 Praat voor je hook jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Ik kan niet zwemmen, ik heb geen diploma, A of niet, maar geef steken onder water. Jullie voelen haat, maar kijk in de spiegel, valt niets te haten Reflectie is niet er, vampieren zijn niet te zien Bloedzuigen, we maken soms donkere muziek voor wat zonnestralen Jullie zonne allebei schaapachtig lachen omdat we terug zijn hey. We brachten mode, jullie grapjassen en kletskals als verder over Loop nooit met een zonnebril, vind ik onpersoonlijk Maar die schijnheiligheid is slecht voor de ogen Geloof me, kom boven, drijven met wie moet ik zijn, Met wie moet ik wezen? Ik kijk naar de rots en ik kijk naar mijn vakgroep. De rest van die bitches kunnen komen op afroep. Tuurlijk zijn we dik, tuurlijk zie ik nog steeds mijn pikbel wel. Tuurlijk zijn we langdurig, sick self. Kom me gluren, kom knakken, kom paarden. Aan een microfoon ben ik ill, zonder een mic ben ik iller. Mijn lifestyle is een fucking film. Ik word wakker voor de graf. Ik ga naar mijn werk voor de graf. De 16 stelen jou voor de graf. Dangers komen met gemak Ik stuur ze naar huis voor de grap Ik nak Alles en iedereen Ik pak Van iedereen naar alles Hongerige mannen Natuurlijk met no's Natuurlijk kabel en nikes We proosten op mics En dikke beats Smerig en vies Als een kut van een junk in je nek Of gevingerd worden in je bek Door een gast Die net heeft me scheten En handen wassen is vergeten Ik heb een steekje Die een beetje loslaat Ik steek hem weer erin ik ben losgaan. Tuurlijk zijn we dik. Tuurlijk zie ik nog steeds mijn pik wel. Tuurlijk zijn we langdurig, sexers. Kom me kom knappen, kom paarden. Tuurlijk zijn we dik. Tuurlijk zie ik nog steeds mijn pik wel. Tuurlijk zijn we langdurige sexers. Kom me kom knappen, kom paarden. Kom. Zo moeilijk, right? Zo moeilijk. Zo moeilijk Zo moeilijk Radio 501, plaat voor je hoofd is deze week van de Nijmeegse hiphopgroep Zo Moeilijk En de plaat heet Tuurlijk Donderslag Donderslag op donderdag bij Heldere Hemel met Rogier van Diesveld op 501. We gaan dit eerste uur eventjes netjes afsluiten en we komen zo bij u terug. Ik reageer op de radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio radio501.nl. De koeien hebben de hele winter op stal gestaan. Maar nu het lente is, mogen ze weer lekker naar buiten. En dan dansen ze van plezier. Wat? Koeien die dansen van plezier? Dat moet je zien. Kijk nu op wakkerdier.nl voor een koeiedans bij jou in de buurt. Ik heb zand onder mijn avond. Ik heb zand op mijn benen. Heerlijk hè, om op vakantie te gaan. Maar wist u dat veel mantelzorgers nooit op vakantie kunnen? Zij zorgen dag in dag uit voor hun chronisch zieke moeder. Of voor hun kind met een ernstig lichamelijke handicap. Vakantie zit er voor hun niet in. Of wil jij die verzorging een paar dagen overnemen? Dan kunnen zij ook eens op vakantie. Ga naar handeninhuis.nl en meld je aan. Het die heiting. Namens Handen in Huis Mantelzorgvervanging Nederland. Ik ben Willem Hiddink, coach van Energiecentrum MKB. De ondernemersclub voor energiebesparing. Oké okay jongens, houd het hoofd koel, cool, maar niet te koel cool en luister... Veel bedrijven gebruiken koel- en vriesmeubels die te koud staan afgesteld. Daar valt keiharde winst te behalen. Elke graad te koud kost geld. Controleer de koeling. Hoe? Ga naar energiecentrum.nl Ja, u hoort het. De dames willen weer naar buiten. Maar wist u dat ruim 300.000 koeien nooit de wei in mogen?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 Zo werkt het met kanker ook. Het risico dat je aan kanker overlijdt verklein je met 50% door je aan zes leefregels te houden. Zo word je zes keer sterker tegen kanker. Check hoeveel keer sterker jij bent op kanker.nl. KBF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Papa! Sst! Moet je eens luisteren. Dit is de reden waarom ik biologische boer ben. Biologisch. Goed voor de natuur. Goed voor u.